De Amsterdamse crimineel Noffel moet levenslang de cel in omdat hij opdracht heeft gegeven voor de moord op een Iraanse man uit Almere. Na zijn dood bleek die man in Iran bij verstek te zijn veroordeeld voor een bommenaanslag in Teheran in de jaren tachtig. Volgens de AIVD en minister Blok is de man vermoord in opdracht van Iran, maar het OM heeft daarvoor geen bewijs gevonden. Het dodental van de aanslag op een Japanse tekenfilmstudio is opgelopen naar 26. Er worden nog 20 mensen vermist, tientallen mensen raakten gewond. De Japanse premier noemt de aanval te walgelijk voor woorden en betuigde dus zijn medeleven met de nabestaanden. De dader is opgepakt, over zijn motief is niets bekend. De Haagse welzijnsorganisatie Extra heeft een medewerker geschorst omdat hij vermoedelijk banden heeft met jihadisten. Daardoor zou hij een slechte invloed hebben op kwetsbare jongeren. Veiligheidsdiensten hadden de schorsing geadviseerd. Het AD heeft interne mails over de zaak ingezien en bronnen bevestigen het bericht tegenover de NOS. De gemeente Den Haag heeft een onderzoek aangekondigd. Eurocommissaris Timmermans oordeelt hard over de Britse Brexit-onderhandelaars. In het BBC-programma Panorama zegt hij vanavond dat ze zonder een plan rondrenden als idioten. Timmermans vertelt dat hij had gerekend op briljante Britten die in een kluis in Westminster een Harry Potter-achtig boek hadden liggen met alle trucs. Maar later besefte Timmermans dat er helemaal geen Brits plan was. Het weer toenemende bewolking en in de loop van de middag en avond buien. In het noordoosten daarbij kans op onweer en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen iets warmer en op de meeste plaatsen droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee, Zeddyzee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. met nu, ZFM luncht. En weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan hem gewoon even opnieuw doen. Want u uh, hoorde allerlei muziekjes door elkaar, geloof ik. Want er stond hier de computer nog aan. We gaan to het gewoon opnieuw doen. En een hele goede middag en hartelijk welkom bij het tweede deel van Zandvoort Lunch met ons zomergast Jelmer. Ook nog in de studio. Ja, Hij is echt een nieuwzoeker hoor. Echt uh, complimenten Jelmer. Ja nou dankjewel. Ik heb uh, nu ook gelijk weer een nieuwtje klaargestaan als dat uh, uitkomt. Uh, over een uh, zomerwedstrijd uh, zomerfotowedstrijd van de Heemstede uh, Courant. Uh. Nou normaal doen we altijd even een uur open maar gooi hem erin. Uh, nou, je kan, uh, er zijn prijzen te verdienen met jouw uh, mooiste ultieme zomerfoto... Uh, meld de heem steeds de courant op hun website. Want je kunt namelijk een uh, reis winnen als jij uh, de, de mooiste vakantiefoto instuurt. Even kijken so, uh, En je kan dus een reis winnen daarmee. De spelregels staan vermeld op de website... En uh, het is voor iedereen uh, geschikt, want uh, zo melden ze zelf, u hoeft geen dure camera te hebben om de winnende foto te maken. Soms is het gewoon een kwestie van geluk en als u op, de juiste, op het juiste moment op de juiste plaats bent. U kunt nog uw foto insturen tot en met 22 augustus om 12 uur s middags. En de rest van de informatie kunt u vinden op heemstedse slash winnenreis met mooiste zomerfoto. Nou, wat een leuk, uh, leuk, leuk dingetje. Ja, leuke, Even toevoeging, leuke toevoeging van je vakantie, toch? Ja, ja nou, in, in dan... ieder geval wat we deze week, of deze week nou, sowieso uh, deze week, maar wat we deze uitzending nog kunnen verwachten dit uur, is uh, Recreare, komt kom zo langs, we gaan praten over Recreare 2019, uh, ja, sowieso uh, is het dit jaar uh, weer, weer een week, uh, allemaal leuke kinderactiviteiten en dan gaan we het hebben over het programma, maar ook over een vrijwilligerszoektocht zoektocht. Uh, verder gaan we het hebben over Pride at the Beach, dus komen uh, volgende Volgende week, niet komende week, maar volgende week, uh, zal er een, een bomvol aan uh, ja, artiesten. Van vol artiesten staan hier in Zandvoort. Een mooie parade en nog heel veel andere activiteiten. Daar gaan we het even over hebben. En dan proberen we volgende week even iemand van de organisatie aan de telefoon te krijgen. Uh, verder um, hebben wij uh, nog heel veel muziek en wat uh, leuke nieuwtjes van Jelmer. Dus uh, het wordt een bomvolle uitzending nog uh, deze uur. Jelmer, wat ja. heb jij er nog op te zeggen? Uh, ja. <laughs> Zeker, uh, ja, en weet je wat leuk zijn. is? We gaan gewoon één artiest uh, bekendmaken. Die zo meteen, of uh, volgende keer... Of tijdens de uh, Pride at the Beach uh, uh, Songtra uh, Festival. Ik, ik zeg het helemaal verkeerd, maar maakt niet uit. Weet, mensen hopelijk weten ze wat ik bedoel. Maar uh, Buddy Paf komt uh, draaien. En Buddy Paf hebben wij een paar weken geleden in de uitzending gehad. En uh, dat is een radio-dj van 100% NL. Oh, ja. En ik vind het leuk dat hij er is. En ik ben helemaal blij. In the pocket, she's gonna tell. Jelmer, op je radio hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, wij gaan het zo meteen hebben over Recreade 2019. Maar eerst, uh, Jelmer, uh, wij hadden het eerste uur natuurlijk uh, over uh, ja. over de uh, ja, Lion King. Ja, want die ga ik, uh, de live action film daarvan, uh, die ga ik uh, van, vanavond zien. Dus, uh, en we hadden aan het begin van deze uitzending natuurlijk al de, uh, de titelsong van de... Van de nieuwste versie van de film. Maar uh, jij hebt ook nog uh, de ori originele klaarstaan. Ja, dat is Circle of Life natuurlijk van Elton John. Zullen we die lekker gaan draaien? Ja, en dan kunnen we daarna snel ja. lekker naar. Uh gaan we gewoon snel over naar recreatie en gaan we daarover hebben. Komt helemaal goed. In ieder geval, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch. Heeft u ook een tip voor de redactie? Dat kan, 023-573-0393. Dat telefoonnummer kan u bellen of een e-mailtje sturen naar redactie. Want wij blijven graag op de hoogte van het regionieuws. To the sun. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can. of Life, hier. Op ZFM Zandvoort. Elton John. In the circle. The circle of life. Is trouwens ook een mooie film van, hè, Jomer? Van uh, Elton John. Ro ja. Rocketman. Oh ja, ja. Zul, ik ben er pas geweest. Een leuke film. Uh, hij, hij heeft ook wel een leven hoor, gehad. jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, het was is, het een uh, indrukwekkende film. Het was, uh, ik vond wel de film van, over Queen beter. Maar je merkt wel dat ze wel wat raakvlakken hebben hoor. Oké, okay, oké. Okay. En waar zie je dat dan uh, bijvoorbeeld aan? bij die film? Sowieso drank, drank en drugs. Sowieso. Ja. Ze waren natuurlijk. Uh, alle, alle twee kwamen ze uit de, uit de gay-wereld. En, um, en daar zie je gewoon een hele duidelijke verschil in dat, uh, dat die entertainmentwereld toch ook wel best wel verrot is. Ja, ja die dat het, in uh, dat het dan zo in een film zo mooi naar voren kan uh, worden gebracht is natuurlijk altijd uh, ja. bijzonder. En ook leuk dat we daar weer uh, op uitkomen via dit liedje natuurlijk. Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Hé, hey, um, ja, wat de uh, komende weken gaat spelen is een beetje de reclame voor uh, Recreade. Dat uh, wat natuurlijk jaarlijks uh, plaats gaat vinden in de zomervakantie. En uh, we hebben Joyce aangeschoven hier in de studio. Welkom Joyce. Dankjewel. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken tijdens het, na het sporten, <laughs> hey uh, Joyce, uh, ja, Recreare, heel veel kost voor de mensen die uh, luisteren... en die eigenlijk misschien net in Zandvoort zijn komen wonen... of helemaal niet weten wat het is. Kan je daar wat over vertellen? Ja, Recreare is een uh, vrijwilligersorganisatie. Uh, wij organiseren inmiddels 52 jaar activiteiten voor kinderen in de zomervakantie. Uh, en dat is dit jaar in de tweede week. En dat betekent dat we op basis van allemaal vrijwilligers... Uh, allemaal leuke activiteiten organiseren... Um, willen we ook laagdrempelig houden. Dus we zijn heel goedkoop. En we hopen dat zoveel mogelijk kinderen van Zandvoort daar naartoe komen. Heel kort gebonden, inderdaad. Uh, en, maar zo is het niet eigenlijk. Toch? Het is niet een. Uh, zoals je het veel telt, in een paar zinnen. Het, het, het, jullie hebben best wel in die 52 jaar. Een, uh, best wel een, uh, een, een grote bestand aan uh, activiteiten die, die hebben plaatsgevonden. Ja, klopt. En dat is allemaal naar het. Uh, hoe jullie het nu in elkaar hebben gezet. Uh, in een week, hè? Dit jaar, of uh, sinds een paar jaar, toch? Ja, klopt. We hebben eigenlijk altijd um, meerdere weken gedraaid. Tot een paar jaar geleden draaiden we zelfs de hele zomervakantie. Nou ja, dat is niet meer haalbaar. Dus we zijn uh, twee jaar geleden teruggegaan naar één week. En we hebben één week knallende activiteiten... om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken. Um, maar er zijn wel wat veranderingen geweest, inderdaad. Maar de hele basis van recreatie is nog steeds hetzelfde. Dus um, leuke activiteiten voor kinderen. Poppenkast, volksdansen... Uh, en Santa Krampi als afsluitingsfeest. Ja, want dat zijn wel altijd de vaste kenmerken geweest. hè? Krampie natuurlijk, maar ook uh, het volksdansen. Ja, klopt. Dat is echt wel recreade. Als je aan recreade denkt, dan denk je aan uh, popcast, volksdansen, Santa uh, Ook daar natuurlijk wel wat vernieuwingen qua activiteiten... om het net iets meer van deze tijd te maken. Maar het idee is nog steeds hetzelfde. Leuke activiteiten, veel kramen. Um, van knutselen tot toneel, tot schminken, tot uh, buitenspelletjes... Eigenlijk zo breed mogelijk om zoveel mogelijk kinderen te kunnen aanspreken. Nou, helemaal super wat jullie allemaal doen. Hey, als je naar het programma gaat kijken, jullie beginnen zondag uh, 21 juli. Om uh, 1 uur gaat de eerste activiteit plaatsvinden. Ja, klopt. Ja, dat is een hele leuke fossijacht. Um, kunnen we nog wel wat mensen voor gebruiken? Dus mochten mensen het heel leuk vinden om verkleed door het dorp van Zandvoort te lopen... Uh, meld je even aan via onze website www.recreade-zandvoort.nl... Uh, en het idee daarachter is dat we anderhalf uur lang verkleed door het dorp heen lopen. Uh, en dat kinderen op zoek gaan naar iedereen die er ook maar een beetje gek uitziet. Nou, dat is natuurlijk al hartstikke leuk. Maar op maandag uh, tot en met uh, vrijdag zijn er allemaal activiteiten. Daar gaan we natuurlijk nog eventjes over hebben. Sport en, uh, sport en spel activiteiten op uh, 22 juli. Wat, uh, wat, voor, wat voor activiteiten kunnen de mensen daarvoor verwachten? Ja, bij sport en spel kan je eigenlijk denken aan een soort sportdag... Dus het gaat echt om sportiviteit. Verschillende spelletjes vindt allemaal plaats bij het jeugdhuis achter de hervormde kerk. En uh, ja, daar staan ongeveer twintig spellen uitgezet. En dat gaat echt van shoelen tot een groot balspel. Tot blikgooien tot uh, een dartspel. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, om maar die sportiviteit onder de kinderen te promoten. En we denken dat dat een hele mooie startactiviteit is. Zodat kinderen elkaar ook een beetje leren kennen. De mensen van Recrea een beetje leren kennen. En gewoon lekker actief bezig zijn. Lekker buiten. Lekker sportief. En dan hebben we dinsdag 23 juli. En dan is het een hele drukke dag voor jullie. Ja, maar wel een hele leuke dag ook weer. Ja. Uh, om 12 uur starten we met eigenlijk een van de succesnummers... die er elk jaar wel tussen staat. Dat is Leven Stratego. Gaan we daar naar Duinen. Dus het is een heel spannend vlaggenroofspel. De kinderen moeten elkaar tikken. Uh, levert altijd hele mooie situaties op. En ja, is eigenlijk al jaren een succes... Uh, en dan s'avonds hebben we het traditionele poppenkast en volksdansen. Dat is op het LDC-plein dit jaar. Uh, en daar wordt gewoon een hele mooie poppenkastvoorstelling gespeeld. En uh, die is vrij toegankelijk. En dan uh, komt woensdag 24 juli. Ja, dan hebben we Mr. Paint ingeschakeld van de bekende winkel. En die komt met de kinderen een kunstwerk maken in graffiti-stijl. Uh, er zijn al een hoop aanmeldingen voor, dus het wordt een terugbezochte activiteit... Uh, ja, die gaat er iets heel leuks van maken, denk ik. Ja, en dan is op, uh, ja, op 25 juli, ik vind het persoonlijk uh, heel erg uh, leuk... is er een disco, maar wel met een hele leuke bekende DJ. Ja, we hebben DJ Blijwin ingeschakeld. En die zegt dat hij van elk disco een, uh, een mooi feest kan maken. Nou ja, daar hopen we op. Ja. Uh, hij gaat ook iets met neon doen, er komt iets met blacklight. We gaan het jeugdhuis ook verduisteren. Dus het is leuk als kinderen in neo, Neon kleuren komen, zodat ze nog meer opvallen. Uh, en daar kunnen we echt nog wel kinderen voor gebruiken. Want dat uh, nou ja, is een van de minder druk bezochte activiteiten op dit moment. Dus als je zin hebt in een feestje, meld je aan en dan uh, wordt het echt een hele leuke disco. Ja, en dan 26 juli dan is het zover. Waar alle kinderen van Zandvoort altijd zitten op te wachten. Ja, en wij eigenlijk ook wel. Dit is echt wel, een nou, ik succes, heb vorig nummer, jaar voor het als, uh, eerst meegedaan als vrijwilliger. En ik heb echt genoten van die uh, blije gezichten. Ja, nou dat doen wij als bestuur ook nog steeds altijd. Um, 13 kramen, zand genoemd... met dus, wat ik net al zei, allerlei verschillende activiteiten. Ook weer op het LDC-plein. Kinderen kopen een um, ja, soort strippenkaart, zeg maar. En met die kaart gaan ze langs alle kramen. Um, van schminken tot een springkussen staat er deze keer. Ze kunnen pannenkoeken eten, ze kunnen tasjes verzieren... Uh, ze kunnen iets met klei doen... Uh, ze kunnen elkaar uitdagen bij een leuk spellenparcours. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Uh, mits ze doorgaat. Ja, zullen we het daar zo meteen over ja. hebben? Want jij hebt wel een hele noodoproep, hè, zo meteen. Ja. Wij gaan eerst even een plaatje draaien. en dat uh, gaat over, uh, over Zandvoort. Zometeen meer over Recreade. En wilt u ondertussen informatie vinden? www.recreade-zandvoort.nl. En zo meteen gaan we er meer over hebben. Want er is wel noodoproep. Net als vorig jaar eigenlijk, maar ja. Het komt altijd weer goed. Cliffhanger. Wijk is leuk en Hoek van Holland is fijn... maar Zandvoort is wel fijner, hoor. de parel aan de zee. En er wordt zoveel georganiseerd en gedaan voor iedereen. En waaronder ook natuurlijk voor de kinderen van Recreade. Uh, Joyce, ja, je hebt toch ook wel een beetje een uh, noodoproep. Ja, eigenlijk best wel een hele grote noodoproep. Um, want Zandekraampie draait volledig op vrijwilligers. Net als dat eigenlijk heel Recreade draait. Um, net als heel veel andere Zandvoortse organisaties... kunnen we niet zonder vrijwilligers... Um, en op dit moment hebben we gewoon echt nog veel te weinig mensen... om te kraampje door te laten gaan. En dat zou echt zonde zijn. Want het is onze spectaculaire uh, afsluiting al jaren. Maar je merkt gewoon, we hebben ongeveer een nou ja, man of 25, 30... echt wel nodig om achter de kramen te staan. En we hebben er op dit moment acht. Ja, en met okay. vier kramen, je kan het al bedenken... dat gaat het hem niet worden. Nee. En, uh, en uh, wie, wie zoeken jullie uh, precies als vrijwilliger? Wat... Uh... Eigenlijk zoeken we iedereen die zegt... ik vind het leuk om achter een kraam te helpen. Um, vanaf een jaar of 13, 14 ben je al bij ons welkom. Want dan sta je gewoon met meerdere mensen achter een kraam. Uh, je hoeft niet mega creatief te zijn. Het enige wat je leuk moet vinden is om met kinderen om te gaan... en kinderen die een paar uurtjes even op weg te helpen. De sfeer is altijd echt heel leuk. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Uh, en je krijgt er gewoon een hele hoop voor terug. Je kijkt eigenlijk drie uur lang tegen blije kindergezichtjes aan... Uh. Ja, en daar doe je het voor. Ja, want uh, jij bent uh, bestuurslid, uh, Joyce. Uh, hoe lang ben je al bestuurslid? Ik denk een jaar of acht nu, zoiets. Maar alles bij elkaar um, ben ik denk ik een jaar of vijftien betrokken bij Recreade. En dat is ook echt wel de kracht van Recreade. We draaien op een grote groep vaste vrijwilligers. Ja. Uh, Veel al bestuursleden, teamleden die vroeger als kind zelf naar Recreade zijn geweest. Jij zelf ook? Ja, ook. Ja, en dan blijf je hangen en dan... Uh, kom je een keertje helpen, dan word je teamlid... en uiteindelijk kom je in het bestuur. Uh, maar het maakt bij ons niet uit of je nou bestuurslid bent... of je een vast teamlid bent die er elke dag is... of dat je meedoet met de Vossenjacht of met Santagraampie. Uh, we zijn gewoon blij met iedereen... die eigenlijk een warm hart toedraagt naar Recreada. Uh. Mag ik ook een compliment maken? Wat... wat... Ik heb voor het eerste keer dan vorig jaar meegedaan met jullie... in activiteit, Kraampie, En ik wil echt een compliment maken. Je hebt vele uh, vrijwilligersorganisaties in Nederland... Zandvoort, en dat maakt dat niet uit. Maar je voelt je ook echt vrijwilliger bij jullie. Oké. Okay. Werken jullie daar ook echt aan? Of is dat gewoon, gebeurt dat gewoon? Nou ja, ik denk dat het ergens gewoon in de mensen zelf zit. Maar we vinden het wel heel belangrijk dat mensen zich welkom voelen. Dat mensen zich gewaardeerd voelen. Uh, niks is vervelender als je als vrijwilligers ergens binnenkomt... en je echt een soort hulpje voelt die even komt helpen. Ja. Um, en dat is echt wat wij juist niet willen. We willen echt dat mensen zich onderdeel voelen van Recreade. En uh, nou ja, daar zijn we gewoon heel blij mee. En ja, daar staat daarin ook wel een, uh, een lach of een uh, bedankje tegenover. Ja, en uh, je zei net ook uh, dat je zei... dat uh, Recreade een grote verandering heeft doorgemaakt de laatste jaren. Wat is... Uh... Uh, wat is, uh, beschrijft die uh, grote verandering? Wat hebben jullie uh, doorgemaakt? Nou, wat, wat we merkten was dat de invulling van de dag... kinderen kwamen eerst twee keer op een dag naar ons toe... konden tussendoor gewoon naar huis... Uh, dat dat voor sommige kinderen toch lastig te organiseren was. Um, dat niet elk kind meer van knutselen houdt... dat niet elk kind het meer leuk vindt om toneel te spelen. Dus wat we bedacht hebben toen is... Nou ja, we gaan wat vernieuwen, we gaan de activiteiten wat langer maken. Dus daarom draaien we nu ook van, uh, van 12 tot 3 midden op de dag, zodat kinderen echt drie uur lang bij ons zijn... kunnen we ook wat grotere activiteiten doen, wat langere activiteiten. Um, en we merken gewoon dat dat wel aanslaat bij kinderen. En ook zeker bij de vrijwilligers. Want uh, het was ook eerst heel erg thematisch gericht. Nou, dat was superleuk. Maar daardoor misten we ook wel een bepaalde groep vrijwilligers... die daar niet zo van waren. Oké, okay, dus er is uh, dit jaar dus ook niet echt een specifiek thema. Jullie nee, hebben... nee. Okay. dat is er echt uit. En Joyce, is het zo dat... Um, de afgelopen twee jaar kennen we natuurlijk de noodoproep... van help ons, want Sinterklaas kan niet doorgaan. Dat is vorig jaar natuurlijk ook uh, gebeurd. Kan het zo zijn dat, uh, dat mensen even moeten wennen aan die nieuwe structuur? Omdat ze denken dat nog de oude structuur er is? Ja, dat zou kunnen. Alleen is het zo dat nou juist het net een van de weinige activiteiten is waar niks aan veranderd is. Nee. Dat draait echt nog uh, nou ja, precies zoals... Um, 25 jaar geleden. Ja. En er zijn wel wat nieuwe activiteiten bijgekomen. Maar het idee is nog steeds hetzelfde. 13 kramen, 13 activiteiten. Poppenkast als afsluiting. Stel, ik ben nu enthousiast geraakt door jouw uh, verhaal. Uh, waar kan, kan ik terecht als uh, vrijwilliger? Uh, het makkelijkste is om even via onze website... www.recreade-zandvoort.nl... contact met een van onze bestuursleden op te nemen. Uh, of ga even naar onze Facebookpagina... Daar vind je ons ook. En stuur dan even een berichtje uh, via de chat. Dan uh, nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Nou, wij gaan zeker dit uh, bericht ook nog even op onze Facebookpagina zetten. En Tech TV. En ik wil jou heel heel veel, of jullie eigenlijk heel veel succes wensen met dit, uh, ja, met dit uh, mooie, mooie project. Tot, tot slot nog even de datums. Wanneer... Uh... Van, vanaf wanneer tot wanneer? Ja, we starten zondag 21 juli met de Vossenjacht vanaf de Kerkplein. En we sluiten af op vrijdag 26 juli met zandkraampje. Helemaal leuk. En uh, natuurlijk uh, op de vrijdag uh, is... Um, of zeg ik dat verkeerd? Nee? Ja, op de... De, de DJ. Wanneer was die ja, ook weer? Op de donderdag. Donderdag ja. is natuurlijk de DJ. En dan kan, kan je je nog voor aanmelden. Dus uh, www.zandkraampie... Of oh, nee, www zandwoordnl Dankjewel Joyce. Graag gedaan, jullie ook. En uh, tot de volgende keer.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 Zou de, wat zou deze, dit, dit, dit trio uh, wel uh, heel erg goed passen bij Pride at the Beach eigenlijk, hè? Uh, nou, daar uh, verras je mij maar een beetje mee. Maar uh, ja, nu je het zegt... Uh, je luisterde naar Eugene, wist je dat wel? Ja, natuurlijk. Ja, dit nummer, dat uh, heb ik al. Uh, ja, want uh, Pride at the Beach hoort. gaat er natuurlijk aankomen, uh, hè? Uh, 31, uh, oh, nee, 31 juli, als ik het goed heb, toch? Ja, zeker, ja. dat klopt. Ja. En, uh, ja, en een van die activiteiten is Queen of the Beach. En dat is een, uh, ja, een soort van songfestival met travestieten, maar ook met een hele mooie line-up. En dat is op het Gassersplein. En vanaf hoe laat begint dat, uh, Jelmer? Uh, even kijken. Daar, uh, dat begint op maandag 29 juli vanaf 4 uh, uur uh, in de middag. En dat uh, duurt tot uh, in de late avond. Ja, met een uh, hele mooie line-up. En daar moet ik mijn microfoon even voor plaatsen, want anders kan ik niet met je meelezen. Zo. Ja, een mooie line-up, want er is echt van alles te doen tijdens deze middagavond. Want er zijn echt wel. Er zijn best wel leuke artiesten die ook op komen trainen. In ieder geval, het wordt gepresenteerd door Peggy, Peggy Pai. Dat is een travestiet die het vorig jaar ook heeft georganiseerd op een hele leuke manier. En ja. maar. De artiesten die gaan optreden. En ja, dat is een best wel mooie line-up. Ik uh, zei het uh, vorige keer al. En uh, Buddy Paf, dat is een, een, een DJ van 100% NL. Dat hebben wij pas geleden nog hier in de uitzending gehad over uh, 100 jaar radio. En hij gaat uh, draaien op het uh, grote podium op het Gastelsplein. Dan hebben we Bonnie Sinclair. We kennen natuurlijk, hè? Bonnie, Bonnie, kom je buiten spelen? <laughs> of Dr. Bernard natuurlijk. De, daar ken je daar natuurlijk uh, van. Wie hebben we nog meer, Jelmer? Uh, uh, onder andere staan ook in de line-up uh, Robin Tinge en uh, Edwin van der Tolen. Ja, ja Ro Ro Robin Tinge kennen we allemaal van, um, kennen we allemaal van uh, The Voice of Holland, maar Edwin van der Tolen ook. Ja, dus dat zeker. Is, dat, is, uh, dat is wel een uh, bijzonder uh, dat die uh, dit jaar erbij kunnen zijn bij. Uh, ja, ja en, en die onder Barry Paf staat, uh, die kan ik niet zo goed lezen. Kan jij hem wel uh, zien? Uh, ja, dat, uh, daar staat uh, Trinks met uh, dubbel X op het einde. Uh, uh, even kijken, ja. En dan hebben we nog verder in het rijtje hebben we ook nog een uh, DJ staan. Uh, Ron uh, Soeters komt ook optreden bij uh, Queen of the Beach. En om het rijtje meteen even af te maken met uh, uh, Miss Patty Pam Pam komt ook langs en Kimberly Clark uh, het treedt nou, ook op, uh, op maandag 29 juli. Ja, en dan hebben we natuurlijk een, uh, deelnemers van het Songfestival. Hè, want het gaat natuurlijk ook om het Travestietes Songfestival. En, uh, ja, noem ze maar eens even op, de deelnemers. Ja, het zijn uh, wel geteld vijf deelnemers die uh, meedoen uh, aan deze editie van Queen of the Beach. Dat zijn uh, E.V., uh, uh, kan jij haar achternaam... Uh, nee, ik uh, niet. <laughs> Boys uh, of zo? Ja, Poison. Ik denk dat dat uh, best... Uh, en dan hebben we nog verder, uh, op nummer 2 staat uh, Lady uh, Vuitton. Daarnaast Stelly Prime en Tenten Morgana staat er ook tussen. Uh, Claire Komen, uh, dat is de laatste in het uh, rijtje en, van de en, DNA. En die lijnen wordt nog uitgebreid en dan kan u allemaal op de hoogte blijven. Op, uh, op de Polen. Facebookpagina van ja. Pride at the Beach, uh, of Queen of the Beach moet ik zeggen. En wilt u meer informatie hebben over Pride at the Beach? Want er is nog veel meer te doen in Zandvoort. Zoek dat even op op Facebook, uh, Pride at the Beach Zandvoort. En dan komt u op het hele programma wat er allemaal te doen is. Uh, zometeen uh, gaan we nog veel meer informatie geven over van alles en nog wat tijdens deze Zandvoortlunch. Het laatste kwartier van Zandvoortlunch is dan ook echt aangebroken. En uh, ja, we gaan even luisteren naar Gladys Grace met afscheid. hoeft For the broken hearted It's my life. Hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Luncht. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Het ja, is snel gegaan hè Jelmer? Uh, ja, zeker. Uh, die twee uurtjes die uh, vlogen voorbij. Ja. Hey, en nog gesproken. even een, uh, twee korte berichten. Heb ja, jij binnengekregen? Want, uh, Ik ben benieuwd. Deze ochtend uh, bereikt uh, haarlemupdates.nl uh, het berichtje... dat de verkoop van lachgas in de omgeving van evenementenlocaties wordt verboden. Het uh, college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft besloten... om het verkopen en afleveren van lachgas in de omgeving van evenementenlocaties te verbieden. Het is uh, algemeen bekend dat het gebruik van lachgas een risico is voor de volksgezondheid uh, en voor de gebruikers natuurlijk. Bovendien zorgt het voor vervuiling van de openbare ruimte, meldt uh, Haarlem-update en, en ander ongewenst gedrag waardoor burgers zich onveilig kunnen voelen. Uh, de gebieden en locaties waar het uh, verbod geldt zijn onder andere het locatie Rijnaldorpark, Veerplas en het Molenplaspark. Wilt u nou uh, meer details over... Uh, in dit verbod uh, check dan even het artikel op haarlemupdates.nl. Dankjewel in ieder geval. Jij hebt nog even een updateje over de fotowedstrijd? Ja, inderdaad. Want uh, eerder deze uitzending hadden we het over de, uh, dus, uh, de fotoactie van de Heemstedse Courant. Want je kunt namelijk een reis winnen met jouw mooiste zomerfoto. Uh, de hoofdprijs is dat de ingezonden foto's de bewonderen zijn in de fotogalerij op de website... En de selectie krijgt een plek in de krant. En aan het eind van de zomervakantie selecteert de redactie de vijf mooiste foto's. En dan is het aan de lezers van de krant om de winnaar te bepalen. Dus het is echt een publieksprijs uh, op nou, het leuk, laatste moment. Wat leuk uh, dat uh, de Heemstedse Courant het organiseert zo. Ja, zeker. Uh, hey, even over het lachgas. Ik uh, hoop uh, dat de gemeente Zandvoort uh, hier ook aan gaat beginnen. Want het wordt uh, ook op de boulevard. Je ziet alleen maar flesjes. Uh, wanneer je gasflesjes uh, liggen. En het is natuurlijk wel een idioot uh, dat dat nog steeds helemaal niet verboden is. Ja, nu dat uh, Haarlem hier ook uh, stappen inneemt... is uh, misschien uh, de gemeente Zand wordt uh, de volgende die hier wat uh, aan gaat doen. Ja, ja, nou, ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Ja, maar wat vond je ervan, zo'n uh, twee uurtjes? Uh, ja, nootjes? zeker leuk om uh, jouw zomergast te mogen zijn hier op de 18 juli. Het, was ook een, uh, het is ook nog steeds een zomerse dag, ook ja. al zie ik wel dat... Uh, de wolken ja. de lucht weer hebben we gevonden, maar, de, maar het uh, is nog steeds... Uh ik vond het erg leuk om bij deze, dit radioprogramma te zijn. Dus uh, ik kom zeker nog wel een keer terug. Uh, nou, dat vind ik, ik leuk, op, uh, want de senden. zomer duurt nog lang. Uh, nog twee maandjes, dus uh, dat komt vast wel goed. Jij wordt geus nog een keer de zomergast. Hé, hey, uh, Jelmer, uh, ja, volgende week uh, hebben wij Roy Dongen als zomergast. En Roy Dongen is, uh, ja. Uh, ja, is... Dat ken je natuurlijk ook van Goedemorgen Zandvoort. Maar Roy Dongen is ook organisatie van uh, Pride uh, at the Beach Zandvoort. En ja, zeker. Uh, hij doet ook de presentatie op het, uh, het uh, eerste podium... Uh, op het uh, Raadhuisplein... En wij gaan volgende week, uh, nou is hij de zomer gast, gaan we natuurlijk ja. allemaal leuke liedjes draaien. Maar we gaan het ook vooral hebben over de Pride at the Beach uh, 2019. Met ja, al dus die leuke optredens die plaatsgevinden, maar ook de activiteiten. Dus het uh, wordt hartstikke leuk. Het ja, wordt een nee, bomvolle uitzending. Ja, zeker. Uh, net zoals deze weer een... Uh, uh, de, dit keer hebben we het natuurlijk gehad op de Recreade, die nog steeds uh, vrijwilligers zoeken. Via recreade Goed, dat je me nog even naar haalt. Ja, voorraad. zeker. <laughs> nog even de plug natuurlijk. De, uh, maar zeker, uh, volgende week staat het dus vooral in het thema van A Pride in the Beach en nog veel meer, zoals uh, deze uitzending ook. En uh, uh, heel uh, goed dat we die uh, dus als zomergast voor volgende week uh, hebben... De ja, Roy Dongen is ja. zomergast van uh, volgende week. Nou, wij zijn er in ieder geval volgende week uh, weer. Volgende week maanden of komende maandag is Dolly er nog niet. Dus die is lekker op vakantie. Die zit lekker uit de blote billetjes op het strand van uh, Griekenland. En um, dan, uh, dan, dan is woensdag zijn we er weer met uh, Zand voor lunch. Maar dan met uh, Hans Wassenaar. En donderdag ben ik er weer samen met Roy Dongen. En uh, wilt u luisteren naar Goedemorgen Zandvoort volgende week? Misschien ook nog even of komende zaterdag vanaf 10 uur. The <laughs> Volgende week, of aankomende zaterdag, is de nieuwe burgemeester aan het woord bij Goedemorgen Zandvoort. Dus uh, vanaf 10 tot 12 is er Goedemorgen Zandvoort. En uh, wilt u daar naar luisteren? Dat kan natuurlijk op de Zandvoortse Eter. Maar vanaf, of vanaf 10 uur bent u ook van harte welkom in Hotel Hoogland voor een gratis bakje koffie. In ieder geval, blijf lekker luisteren naar Zandvoort. ZFM Zandvoort. En uh, wij houden u graag op de hoogte. Voor het laatste nieuws heeft u een tip voor de redactie? Redactie.zfmzandvoort.nl. Of uh, bel gewoon 02357. 730393. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er volgende week weer. Jou maar bedankt. Fijne ja. vakantie trouwens. Ja, zeker. En wij sluiten lekker af met Cool and The Gang. Hier op de Zandvoortse Radio. Feeling right